Van met het, NOS het vliegtuig van Azerbaijan Airlines dat op eerste kerstdag in Kazachstan neerstortte... is nu ook volgens de Azerbaidjaanse regering uit de lucht geschoten. De minister van Transport zegt dat verder onderzoek moet uitwijzen welk soort wapen werd ingezet. Hij noemt geen daders. Inlichtingendiensten en experts zijn het er grotendeels over eens... dat een Russische raket de oorzaak was van de crash. 29 inzittenden overleefden het ongeluk. Meerdere van hen vertellen dat ze vlak daarvoor knallen hoorden... Bij de crash kwamen 38 mensen om het leven. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in heel Nederland. De mist kan vannacht en morgenochtend tot gevaarlijke situaties op de weg leiden. Vanaf 10 uur van vanavond geldt dan ook code geel voor alle provincies. Door de mist kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn en is de kans op ongelukken groter. Omdat mistbanken op een eind kunnen opduiken, krijgen weggebruikers het advies om extra goed op te letten. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 10 uur. De Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles, mag worden uitgebreid. Omwonenden hadden bezwaar aangetekend tegen de uitbreiding, maar de club heeft met omwonenden gesproken. Daarin zijn volgens de clubleiding afspraken gemaakt waar alle partijen zich in kunnen vinden. En dus ziet de buurt af van de mogelijkheid om in beroep te gaan. Omroep Oost verwacht dat de verbouwing van Go Ahead Eagles in eh, stadion half 2026 klaar is. De capaciteit van de Adelaarshorst gaat dan 1000 naar 13.000. De Franse skier Syrian Sarrazin is bij de training voor de wereldbekerwedstrijd in Italië hard gevallen. Op de beruchte Stelvio-piste ging hij onderuit door een hobbel in het parcours. Sarrazin is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht en ligt met een hersenbloeding op de intensive care. De skier is bij bewustzijn en krijgt binnenkort een operatie. Het weer op veel plaatsen bewolkt met kans op mist. De temperatuur ligt vanavond en vannacht tussen de 1 en 5 graden. Morgen is er tot in de ochtend kans op mist bij 2 tot 4 graden.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 Yoshi and Gonca How's your body? How's your body to the base? I'll see it all over the place and so don't let nobody get in no way. The night's your night, the day's your day. I prefer stay you home. house music all night long? house music all night long? house music all night long? Nobody see I'll see it all over the place So don't let nobody get in your way Tonight's your night, today's your day Afro come and say you wrong Say what? House music all night long Say what? House music all night long Say what? House I can't believe it